Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op het vliegveld van Hamburg houdt een Turkse man nog steeds zijn dochter van vier vast in de auto. De gijzeling is nu al zo'n 16 uur bezig. Correspondent Charlotte Wijers weet meer. De man en zijn dochter die zitten nog steeds in die auto op het vliegveld... en ze zijn in gesprek met de politie en een psycholoog van de politie. De politie geeft aan dat ze oogcontact hebben gehad met het kind... en dat het kind ook geen lichamelijke problemen of verwondingen lijkt te hebben. Ze hebben haar ook gehoord op de achtergrond in telefoongesprekken met de man. Het belangrijkste doel van de politie is op dit moment zorgen dat het goed gaat met het meisje... en een vredige oplossing vinden waar iedereen mee kan leven. De man zou zijn dochter van vier hebben ontvoerd uit het huis van haar moeder... Westerse journalisten gisteren zijn meegegaan met het Israëlische leger... naar het noorden van de Gazastrook. Dat was voor het eerst sinds het begin van de oorlog. Tot nu toe deden alleen Palestijnse journalisten verslag van de situatie in Gaza. Deze Amerikaanse verslaggever vertelt wat hij ziet. You can hear the sound of gunfire, of tank fire. You can see the Israeli troops here. You can hear the sound of explosions and thick black smoke rising in the distance. Volgens CNN mochten journalisten alleen mee als alles wat ze maken, laten goedkeuren door het Israëlische leger. Bij Breda zijn vanmorgen twee mannen gewond geraakt... toen ze met hun auto van een helling van een viaduct reden. De auto belandde ondersteboven, op de onderliggende weg. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En in Schotland is een schaap gered. Het beest werd in 2021 helemaal in de uppie in de Schotse Hooglanden gespot. En nu, twee jaar later, heeft een vriendengroep... het eenzaamste schaap van Groot-Brittannië gered. Massive news. Britain's lonely is sheep. You might have seen the story. That's not it. That's all it. Fiona, is we We zijn hier met wat heavy equipment. En we hebben this schapen op een incredible slope. De vrienden hebben dus Fiona genoemd. Het was een flinke klus om haar op te tillen, zegt de schapenboer. Volgens een dierenarts moet Fiona zeker een scheerbeurt krijgen. Maar verder lijkt het allemaal goed met haar te gaan. Het weer bewolkt en het trekken buien over het land. Langs de kust kans op onweer en flinke harde wind. In de avond neemt dat weer af. Het is een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Oh Peace 9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 I walk through your walls with You fed on my chains. Yes, I will. Uh huh. Uh huh. Uh huh. Uh huh. Uh a Uh huh. Uh huh. Uh huh. Uh huh. Uh huh. Uh my stare. the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 Education's how you know